Rij je langs de snelweg, rij je wat je kan Kijk je in je spiegel, en wat zie je dan? O jee, o jee, o jee, daar komt een BMW Een wonder van techniek en niet te duur O jee, o jee, o jee, daar komt een BMW Met altijd een proleet achter het stuur Gaat het zachtjes regenen, jakker je naar huis En dan ineens van achteren geknipper en gesuis O jee, o jee, o jee, alweer een BMW Met zeker 190 per uur O jee, o jee, o jee, alweer een BMW, met altijd een proleet achter het stuur. Word je langzaam wakker, na een harde klap, Rij je naar de hemel op een motorkap. O jee, o jee, het is vast een BMW, horen maar eens ronken wat een vuur. O jee, o jee, o jee, ja hoor, een BMW, kijk maar, een proleet achter het stuur. Zit je in de hemel, vleugels op je rug, kijk je naar de hel. Wil je weer terug? O jee o je Ik wil een BMW. Duivels mooi en zeker niet te duur. O jee oje o je, ik wil een BMW. Dammer een proleet, dammer een proleet. Dammer een proleet, dammer een proleet. Dammer een proleet, dammer een proleet, dammer een proleet.